Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Door bombardementen in de Gaza-strook zijn minstens 500 mensen omgekomen, zegt het ministerie van Gezondheid daar. Bijna 3000 anderen raakten gewond. Ons kabinet zegt dat het erg geschrokken is van alles wat er dit weekend is gebeurd in Israël. Demissionair premier Rutte zegt dat hij extra alert is op de bescherming van Joodse mensen en gebouwen... Volgens veiligheidsminister Yeshogus zijn daar nu geen extra maatregelen voor nodig. Zeker op dit, op dit moment in dit onderwerp zijn vooral de burgemeesters in de liet, dus per gemeente. Want het raakt direct de openbare orde uh, als er iets uh, niet zo goed zou zijn. Dus het wordt in elke gemeente specifiek afgewogen wat is hier extra wel of niet nodig. Morgen komen de buitenlandse zakenministers van EU-landen bij elkaar om te praten over de situatie in Israël. Het KNMI heeft een nieuw rapport uitgebracht over de klimaatverandering. Zo zullen de temperatuur en de zeespiegels stijgen. En dan zijn tropische zomers ook geen uitzondering meer, zegt de directeur van het KNMI. Het belangrijkste is dat we beter inzet hebben in hoe de extremen veranderen. Dus uh, hè, dat gemiddeld natter in de winter, gemiddeld natter in de uh, droger in de zomer is natuurlijk één ding. Maar het zijn vooral ook die hele droge zomers die we een paar keer gezien hebben de afgelopen jaren... die vaker zullen voorkomen. Het KNMI maakte voor het rapport vier verschillende klimaatscenario's. En in alle gevallen zal er sprake zijn van een stijging van de temperatuur en een zeespiegel in ons land. Als de CO2-uitstoot niet stopt, krijgen we deze eeuw zomers met mogelijk 30 tropische dagen. Nu zijn dat er gemiddeld vijf. En voetbalclub AC Milaan heeft sinds dit weekend een enorme lading keeper keepershirts verkocht. Niet met de naam van een van de keepers, maar van spits Olivier Giroud. Die moest dit weekend op doel omdat Milaan alle wissels al had gebruikt en de keeper rood kreeg. En met succes, Giroud had vlak voor tijd een beslissende redding, zagen de Italiaanse commentatoren. Ja, daardoor won Milaan met 1-0. De marketingafdeling van de club zette direct een keeper shirt in de fanshop met nummer 9 en de naam Giroud. En dat shirt was vanochtend al uitverkocht. Het weer behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, graadje of 20. In het zuiden ook aardig wat zon, in de rest van het land is het wel grijs, maar bijna overal droog. ZFM, Verkeers -update. Verkeers -update.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 De Dit was de vrouwelijke muziek uit de jaren 80. You're the kiss from fame en high fidelity. Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, Studio Tolweg 10A. Ja, ja. En we begonnen met een vrolijke plaat, want uh, iemand in Zandvoort ja. is heel vrolijk, uh, ja, Benno. Je, je, heeft, je heeft onze subsidie gewonnen, uh, want uh, wij samen met Halem 105 uh, hebben een su subsidie binnengesleept van 250.000 euro. Maar er is ook iemand, een speler uit Zandvoort, die heeft een jackpot uh, prijsje gewonnen van 252.000 euro, 436 euro. Uh, en 70 cent. En uh, Richard uh, buiten. wat ga je ermee doen? Ja, <laughs> ja, ja. Hij is wel vrolijk, hè? Ah, ja. dus, dus, ik vond uh, hem ook een beetje vrolijk binnenkomen, ja. Ja, dus, Ik kan het niet dus, uh, zien aan mijn kleding. <laughs> ja, uh, ja, ja. ja. In één keer uh, <laughs> <zieken>. <laughs> en, uh, Armani. Ja, ja, goed. Uh, Oké. Okay. Nou ja, dat is even kijken. Die trekking uh, dus, uh, heeft gisteren plaatsgevonden. En uh, dat, uh, de speler kocht het. natuurlijk het winnende lot... op de getallen 18, 40, 17, 53, 50... met bonusgetallen 9 en 11. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom ze dat er een persbericht erbij zit. Nee. Want, maar kon ons <laughs> het dan nou schelen? We groen hem of Nee, nou ja, dat zijn geluksgetallen, Benno. Oh, oh ja. vandaar. Ja, ja, ja. Nou, ik heb er niks mee. In ieder geval, de jackpot van 36 miljoen... is vrijdagavond niet gevallen. Dus uh, ja, hou je van een gokje. Dan uh, verwacht men op 10 oktober... De verwachte jackpotstand van 43 miljoen euro. Kijk, uh, als we die allemaal niet meespelen, wordt die ook vanzelf weer groter. En dat is gelijk met de staatsloterij. Dus uh, oh, wie weet, misschien oh. weer je wel twee prijzen. Jeetje, ja, dat moet je toch niet Ongelooflijk denken. Ongelooflijk. Ja. En de eurojackpot wordt gespeeld in 18 Europese landen. Iedere dinsdag en vrijdagavond is de trekking met een jackpot... die op kan lopen tot 120 miljoen. Nou ja, de kans dat je hem krijgt... je zal wel 1 op 120 zijn, denk ik zomaar. 1 op 120? Eh, 1 op 120 miljoen. Oh, <lacht> ja. ja. Anders doe ik meteen mee. Ja, ja, ja oké. Okay. Heb jij wat, research met de lot loterijen? Helemaal niks. Nee, ik doe wel mee met de vriendenloterijen... omdat ik dat goede doelen vind. En de postcode loterijen dat zijn ook veel goede doelen. Ja, ja. En dat is eigenlijk vooral het uh, belangrijkste. Maar ja. uh, voor de rest uh, ben ik geen gokker. Nee. Want geld uh, maakt je het misschien deels gelukkig... Of het geluk zit in jezelf? Nou ja, weet je, het enige is... als je te weinig geld hebt, dan maak je het je ongelukkig. Ja. Maar boven een bepaalde grens... dan uh, maakt het helemaal niet meer uit of je nou veel of weinig geld hebt. Sterker nog, ik heb zelf al het gevoel... dat als je heel veel geld hebt... dat je dan bijna ongelukkiger bent... dan uh, als je gewoon genoeg geld hebt. Oh, dat is interessant. Dat nou, zijn wijze woorden. Dat zijn wijze woorden. Zeker. Ja, daar gaan we misschien straks nog even over doorpraten, maar... Wat nog verder meer in dit uur. Nou ja, Richard heeft natuurlijk over Mindful Wandelen. Dat gaat straks weer uh, plaatsvinden. Um, 14 oktober even uit mijn hoofd. Um, dan in de tweede helft. Naar het weer komt Koen Wiegman van de uh, Bloemendaalse Reddingsbegaan. Hij is daar de EHBO-instructeur. En we gaan het even over reanimatie hebben. Want het was afgelopen week weer volop in het nieuws. Met name naar aanleiding van de reanimatie van de... RKC's keeper Fasen. Ja, en vanmorgen ook een uh, reanimatie op de boulevard oh, ja. Paulusloot. Ja, ja. Dus, uh, jij, jij, jij kwam toevallig langs, hè? Ja, toevallig. Ja. En uh, ja, de trauma-heli er ook uh, bij. En uh, ja, diverse... Uh, Eenheden, eh, brandweer, jij zei het al, is er altijd bij, zeg maar, bij reanimatie. brandweer. vaak wel, vaak wel ja. En uh, ja, twee ambulances en verder een hoop uh, politie ja. en uh, nog uh, handhavers. Tjuh, tjuh, tjuh, tjuh. Dus uh, ja, hoe het verder met uh, de man of vrouw afgelopen is, dat weten we niet. Nee. Oké, okay, maar ik begreep van je verhaal dat het wel al reanimerend uh, in de ambulance werd uh, geschoven. Ja. Dus oké. Okay. Nou, en natuurlijk uh, een nieuwe single van de Rolling Stones. Gaan we dit die uur draaien? Ja, of, uh, we gaan het draaien, zeker. Oh, zeker dit uur. Nou ja, ik zei het al, het weer, dus het eerste uur zit weer bommetje vol. Zeker, en er wordt ook uh, gevoetbald. Jan van der Lede is er vandaag alleen niet. Dus uh, ja, verslaggeving uh, moeten we eventjes uh, overslaan op dit moment... Mocht er toch iemand aanwezig zijn daar bij de voetbalwedstrijd, dan houden we ons altijd aanbevolen. Vandaag spelen we thuis op Duintjesveld tegen stormvogels uit Ameiden. Hey baby! You try to make crazy. Dat was Karen White en The Way You Love Me. Ja, we gaan uh, straks uh, verder uh, praten over uh, onder meer uh, een, uh, ja, iets wat op uh, de Junes uh, is gebeurd, uh, Benno. Ja. Daar straks meer informatie over, maar eerst met Richard. Ja, met Richard Buitenhek, uh, bij ons in de studio. Richard, nou, het is even geleden, hè? je was uh, natuurlijk op vakantie en... Um... Over, uh, ja, ik zat even te denken. Maar goed, 14 oktober, dan beginnen de Mindful-wandelingen weer. Ja, we hebben het een weekje opgeschoven. Want uh, als je te vroeg in de, in de maand zit, dan uh, zijn ze nog niet zo actief. Dus we hebben het even iets naar... Uh... Ze zijn nog niet zo actief. De herten. De, oh, de herten. Ja. De, mannen. De, de mannen. De mannen. De burrelende herten. Dus zo schrijf jij op je website. Um, maar het. Uh, ja, het, het, misschien uh, een beetje raar dat ik de vraag stel. Maar um, het is een mindful wandeling. Het is een stilte wandeling, En dan ga je in de herten. in de herrie van de herten zitten. Dat is. Mm -hmm. uh, het, uh, hoe, hoe rijmt dat met elkaar? Nou, daar kan ik uh, verschillende antwoorden op geven. Maar. Uh, een van de belangrijke dingen van Mindful is dat je alles uh, op je in laat werken. En dan, uh, dat kan dan de natuur zijn, dat kan de, de vogels zijn, of, of, of het gras, of de bomen. En uh, als die natuur dan geluid maakt, is dat ook prima. Snap je oh dat? ja, ja, ja. Kijk, het gaat erom, ga jij uh, in je hoofd zitten, ga je praten, ga je socializen? Of... Uh, ja, ben je helemaal stil, ben je helemaal in jezelf en, en ga je lekker genieten van wat er gebeurt om je heen. En als dat al lawaai maakt, dan is dat uh, prima. Oh. Nou, het zijn natuurgeluiden natuurlijk. Ja. Um, zijn, zijn ze al aan het burrelen? Ja, het, het begint. Oh ja, oh ja. ja je hoort ja. al wat? Ja, het is meestal de maand oktober, maar wat ik al zei, begin is het altijd een beetje rustig. Ja, ja. ja. En dan uh, langzamerhand. Uh, gaan de hormonen opspelen? Ja. En dan ja. gaan ze het keer. Het is een hele eigen industrie geworden, die deze burrelende herten worden. Jij hebt dan een wandeling, maar um, ja. dus, uh, vanuit uh, Visit Zandvoort uh, wordt ook van alles georganiseerd. Ja. Dus, um, nou, hartstikke leuk. Iedereen de duinen, dat is natuurlijk altijd een goede zaak, denk ik. Er zijn nog bepaalde delen van de duinen waar, waar ze meer of minder zitten. Zeker. Um, ze, ze hebben zelfs een, uh, een bijnaam voor een bos en dat noemen ze de burlbos. Oh. Of het brulbos, dat is maar even hoe je het... Uh, ja. En het is grappig, dat, uh, ze zijn dol op, uh, op eikenbomen. En dus waar een, in een bos waar veel eiken zitten, daar, uh, daar gaan ze naartoe. Dus er zijn wel degelijk een paar plekken in, uh, in de waterlijnduinen waar ze dus uh, zijn... En als ik uh, een beetje een tipje van de sluier op mag lichten... voor degene die dat dan heel leuk vinden om daar naartoe te gaan... ga gewoon naar het vliegersmonument. Dat is maar één vliegersmonument in de gaatelijn ja, ja, ja. dat, dat, dat is zo'n beetje even ver van de ingang Zandvoortselaan... als de ingang uh, Oase. Mm. Dus als je daar een beetje een rechte lijn trekt... dan kom je bij het vliegersmonument. En uh, daar, in, daar gebeurt het. Ja, ja. Dus daar moet je naartoe. Daar ga ik ook straks met mijn groep naartoe. Ja. Maar ik zou je wel... Ik zou dan wel mensen willen vragen... die er naartoe gaan. Hou je heel gedijst. Um, ga niet overal achteraan rennen. Als er een hert uh, lekker in het, in het gras ligt. Um, hij, hè, ze hebben het al heel vermoeiend. En, uh, het is wel heel vermoeiend. Want ze eten bijna niet. Het is wel heel gespannen. Ga er gewoon omheen met een boog. En ga er niet met je snuffert op zitten. Maar... Hou een beetje ja, afstand en toon respect. Ja, precies. Ja, ja want ik, ik, uh, ik ben ook wel eens in die tijd in het duinen geweest. En uh, ja, ze zijn inderdaad uh, bek af en gaan dan liggen. En komen ook niet meer overeen Wat ze normaal wel doen. Uh, ja, dus, uh, ja. Zo moe zijn ze eigenlijk. Hè, dat, uh... Ja, en er zit ook wat anders. Die, die hormonen maken ook dat ze gewoon veel minder bang zijn. Oké. Okay. Okay. Ja. Ik heb ooit eens, een uh, <coughs> paar jaar geleden, heb ik, uh, op een plek gestaan. Daar waren misschien wel. 15 herten aan het beurlen. Echt, ik binnen een straal van uh, 100 meter, zo. 200 meter. Echt ongelooflijk. En er waren ook nog herten aan het vechten. En op een gegeven moment kwamen die vechten gewoon echt letterlijk naar me toe. Nou, ik moest gewoon opzij stappen. <laughs> Anders hadden ze me onvergekegeld. Pardon niet. Ze zitten er helemaal nergens meer mee. Nee, nee, nee. Geweldig. Oké, okay, dus dat kan je zo maar overkomen. En, en, maar ze vallen geen mensen aan, hè? Dat ja. even voor de alle duidelijkheid. Nee, je moet dus wel oppassen. Dus, uh, ze houden ook geen rekening met je. Nee, maar... ja. Uh, zullen we je nooit aanvallen. Nee, nee, ja precies. Oké, okay, nou um, laten we even de feitjes uh, met elkaar doornemen. Uh, hoe laat en waar en uh, wat kost het? Zandvoortselaan, ingang Zandvoortselaan, half elf. Dus dat, dat is lekker, kom lekker dichtbij. Komende zaterdag is dat, 14 oktober. Ja. <coughs> Sorry, ik ben een beetje verkouw. Uh, het kost uh, 15 euro. Uh, wel even van tevoren opgeven via de website www mindfulwandelen.nl. Hmm. En uh, ja, het is dan tot twee uur en daarna gaan we altijd nog even koffie drinken voor degene die dat uh, willen in het, uh, in het Pannenkoekhuis. Ja, nou dat is in dit geval dan weer lekker dichtbij. Nou, helemaal goed. Um, we gaan even naar muziek en dan gaan we even een onderwerp uit de mindful wereld, nou ja, nee, eigenlijk jouw coachingwereld gaan we behandelen. Okay, zeker gaan we doen en uh, net als de herter gaan wij uh, naar de Oak Tree toe met deze plaats. I'm ik home after the rain. Now I've got to know wat is and isn't mine. If you receive my letter telling you what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 Cheering And I can't believe I see a hundred yellow ribbons around the old Nou, meteen nog maar even de vraag hè, voor uh, Richard. Wat hebben die uh, herten dan uh, met een uh, eikenboom? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, daar liggen ze graag onder. Oké, okay, oké. Okay. Uh, maar ja, dat bracht me wel bij deze plaat natuurlijk uh, die ik draaide. Leuke ja. klassieker uit de jaren zeventig. Hey. Nou, de herten hebben we gehad. We gaan weer naar uh, Benno. <lacht> de andere, andere herten gaan we. Naar <lacht> de Benno dat, veugen. Naar dat andere beurlend. Ja. ja, ja, Benno. Weet je wat ook lekker is? Het de biefstuk. Oh. Ja, Geweldig is dat. Moet je horen, Richard. Jij hebt natuurlijk een prachtige website. rbtc.nl En je hebt een LinkedIn van de week een artikel geplaatst over hoogbegaafde mensen. En je schrijft, hoogbegaafdheid is vaak een zegen omdat je als hoogbegaafde dingen kunt die anderen je niet nadoen. Maar helaas, er is ook een andere kant. En wat is die andere kant? Ja, um, ik snap dat heel veel mensen daar nooit aan gedacht hebben... wat ik nu uh, ga vertellen. Want iedereen wil eigenlijk wel hoogbegaafd zijn... of in ieder geval zeer goed begaafd zijn. Want ja. dat lekker slim zijn is natuurlijk weer fijn. Ja, dat is ook heel belangrijk in deze maatschappij. Ja, en je komt wat makkelijker ga je door het leven Precies, heen. Precies, ja. Maar het punt is, uh, Benno... Um, hoe leg ik dat simpel uit? Um, het beeld wat jij hebt van jou en van de wereld... als je hoogbegaafd bent... Ja. dan... Uh, dat is regelmatig niet zo positief. En hoe komt dat? Omdat uh, mensen om je heen... nou, bijvoorbeeld je niet snappen. Of je bent te eigen gereid. Of je bent te weinig sociaal. Of je bent te autonoom. of Ja, ik kan heel veel uh, dingen noemen. En dan gaan die mensen die hoogbegaafd zijn... die gaan dan niet denken van... oh ja, weet je, dat komt door mijn hoogbegaafdheid overigens... Klinkt ook heel raar. Maar heel veel mensen weten helemaal niet dat ze echt overgaafd zijn. Ze, nee. ze weten wel dat ze wat slimmer zijn. Um, en dan wijten ze dus heel veel van die uh, reacties van hun omgeving aan zichzelf. Mm. En dat klopt eigenlijk niet. Want ze zijn gewoon zichzelf. En uh, mensen kunnen dat niet goed aan. Die Ze worden niet begrepen. Ze worden niet begrepen, inderdaad. Ja. Bijvoorbeeld als je als een hoogbegaafde met iemand... praat met een gemiddeld IQ... dan kan het best zijn dat iemand veel te snel praat. En dat hij heel veel invult. En dat hij het ook eigenlijk heel vervelend vindt... dat die ander hem of haar niet zo snel snapt. Ja, ja, ja. ja. Um, dus dat zijn allemaal problemen die, uh, die ontstaan. Maar je kunt er gelukkig wel wat aan doen, maar dan moet je wel even bewust zijn. En ik, ik coach dus, ik ben gespecialiseerd in hoogbegaafde mensen. Ik coach dus mensen om daarmee om te gaan. Hmm. Waarom, waarom ben je dat gaan doen eigenlijk? Uh, ja, ik liep er tegenaan. Uh, ik zag bij mensen dat, uh, en ik, ik herken het ook wel een beetje bij mezelf. Ik zag bij mensen dat, uh, dat ze daar tegenaan liepen... en dat ze dat moeilijk vonden. En eigenlijk dacht ik, ja, maar eigenlijk is de oplossing helemaal niet zo moeilijk... Maar het gaat over een soort mindset die, die je moet snappen. Die je, die je eigen moet maken. En daarna kun je heel veel beter je, je handhaven. Klinkt mm. ik eruit. Ik ja, ja. doe even mijn vingers omhoog. Van quotes, dus ja, ja. In de maatschappij. Ja. Want ja, uiteindelijk eh, zal je dat al moeten als mens zijn. Je moet je natuurlijk kunnen handhaven. Je moet natuurlijk gewoon eh, door het leven kunnen gaan. Uh, je dingen kunnen doen, maar ook gewoon je rekening kunnen betalen. En dat is natuurlijk misschien wel bij hoogbegaafde mensen... Een, een, een, zou dat best eens een dingetje kunnen zijn. Ja, hè? nou, uh, uh, uh, je, je moet ze de kost geven. En, dat zijn er niet uh, heel veel, maar je moet ze echt de kost geven... die bijvoorbeeld in magazijnen werken. Ja, ja. ja bijvoorbeeld. Hoe komt dat dan? <clears throat> nou, omdat ze dus totaal geen uh, goed beeld hebben van, van zichzelf... Uh, wie ze zijn. Uh, ze reageren heel erg op. hoe mensen. Ja, hoe eigenlijk afkeurend mensen op hun reageren. En, ja, ja. en dat maken ze belangrijk. En dat, dat wordt leidend. Hmm. Er zijn zelfs mensen die, die worden opgenomen. Oh, ja, ja, ja. ja, ja. Omdat ja, ja. ze gewoon. Ja, compleet de weg kwijtraken. En dat is dan meestal wel gecombineerd met andere zaken die ook spelen, natuurlijk. Want ja, ja alles heeft met elkaar te maken. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is echt heel ernstig. Dus het is echt heel jammer dat. Ja, dat niet iedereen die hoogbegaafd is... een soort begeleiding krijgt van hoe je ermee om moet gaan. Ja. Gelukkig zijn er nu wel scholen bijvoorbeeld... Ja, dat die, ik die heel erg in ja. gespecialiseerd zijn. Uh, college wel... aangeveld in Heemstede... die een speciale klas daarvoor heeft. Ja. Dus, dus de, de nieuwe generatie hoogbegaafden, die gaat hopelijk een betere toekomst tegemoet. Ja, ik hoop wel dat iedereen dan ook in zo'n klas komt. En dat, dat, ja, ja, ja, Dat ja, zal ja, niet. Maar, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja, want het moet dan inderdaad op de basisschool... natuurlijk herkend worden. En erkend worden. Dus ja. dus, uh, en dan eigenlijk moeten ze doorstromen. Doorverwezen worden eigenlijk naar bijvoorbeeld uh, Haagveld. Ja. ja, weet je. Zo'n uh, lerares op, uh, op de basisschool is zo ongelooflijk belangrijk. Hmm. Want je kunt natuurlijk als lerares zeggen... Van, nou, ik ga zo iemand afremmen. Of uh, ja, dat je er helemaal verkeerd mee omgaat. Maar die kinderen die, uh, die, die hebben misschien maar een, een fractie van de tijd nodig... om iets te snappen dan, uh, dan hun klasgenoten. Ja, ja, ja, ja. En dan vervelen ze zich uh, ontzettend. Hè. Ze moeten wel naar die school toe. En, uh, ja. Dus het is zo ontzettend fijn als zo'n lerares dat uh, erkent. En dat hij dan ook zo'n uh, jongen of meisje die hoogbegaafd is... ook extra opdrachten geeft. Zodat ze uitgedaagd worden. Zodat ze die school weer leuk vinden. Precies, precies. Goed Richard, nou uh, helemaal goed. Um, meer informatie op jouw website. Je hebt er een speciale pagina voor gemaakt en, en ze kunnen bij jou terecht voor uh, vragen. Met, ja. Uh, ja, en in mijn advies uh, weet je, ja, ben je zelf hoogbegaafd of ken je iemand die hoogbegaafd is en je ziet ook dat die sociale problemen ontstaan? Ga er dan ook echt mee aan de slag, want de oplossing is echt niet heel ingewikkeld. Nee, nee, nee. Nou, ik ben blij dat je dat zegt rbtc.nl daar moet je zijn voor uh, verdere informatie. Richard, we gaan uh, muziek draaien en dan gaan we weer een afspraak maken voor de volgende keer. Oké, okay, leuk. Goed. Dankjewel, Benno Ja, jij ook, bedankt. Dan. Dankjewel, zometeen. Het uh, weer mijn eerst Emory. Well, your love is worse, worse than cigarettes, even if I had 20 in my hand.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 Het is een lekkere single, hè. Deze van uh, Shania 2 en uh, Anne Marie. En uh, we gaan naar Veerberichten. Uh, dat moet u wel komen natuurlijk, ja, hè? Ja, ja. ja. Ik denk, wat blijft hij nou ja, met nou, z'n weerbericht? Dat, dat dacht ik ook. Ja. Ik, ik wacht op die jingle. Ja, ja maar hij komt wel. Hij komt wel, ja. ja. Nou, vandaag, uh, vanmiddag is het alweer uh, 20 graden in uh, Zandvoort. Ik zag bij uh, Wim Gettenbach 23.3 graden. Houdt net even warmer, hè? Ja, hij uh, houdt dat even warmer. Maar goed, uh, dames en heren. Ja, de temperatuur die houdt dan zeg maar morgen 18, maandag 20, dinsdag 21, woensdag 22. En dan denk je... Nou, nou, dat gaat lekker, hè? 23, 24? Nee, nee, maar dan, dan hebben we het gehad, want dan gaat het regenen... en donderdag dan keldert die temperatuur gewoon 5 graden naar beneden. En dan zitten we op 17 graden. En uh, woensdag begint het te regenen. Tenminste, dat is de voorspelling. Met uh, 6 boven zuidwest en wind. 25% kans op zon. En dan uh, blijft het wisselvallig. We zitten echt tussen de 2 en de 5 millimeter water per uh, dag eigenlijk. Um, nou, en een windje die uh, schommelt tussen de 4 en de 5 bovenvoor. Dus nou ja... Het wordt voor de kitesurfers, denk ik wel... Dag Richard, en wel een heerlijk weertje. Tenminste, genoeg wind. Om... Ja, dat Nederlands kampioenschap hebben we nooit meer wat van gehoord. Nee, het raar is dat. En niet één, maar twee Nederlands kampioenschappen zelfs, toch? Dus, nou ja, goed, uh, whatever, mochten ze wel doorgaan... dan hoor je natuurlijk dat op deze zender... Um, um, we gaan de herfst in, zo eenvoudig, dan had je die plaats Met, Met de burlende herten. Met de burlende herten, precies, en het was een hele mooie zomer. Zeker, het was zomer. Het was zomer, Oké, okay, nou, dankjewel Benno, het weer is ook uh, na te lezen op onze eigen CFM-app. En mocht je die niet hebben, download hem dan nu, hij is gratis. Dat was het weer. En onze volgende gast uh, is inmiddels gearriveerd in de studio aan de tolweg 10A. En uh, met hem gaan we zo dadelijk uh, praten over uh, onder andere reanimeren. Dat hoor je straks na deze van uh, Elfenville en Forever Young. Let's Short trip, the music's for the sad man Nou, dat zou mooi zijn, hè? Forever Young, uh, dat wil uh, uiteraard uh, iedereen wel. Ja. Uh, je hoorde de single van uh, Elverville, uh, Benno. Oh, oh was dat? Ja, oké. Elverville. Forever Young, uh, ja, dan moet je wel gezond blijven. En uh, ja, we gaan het een beetje hebben over... Uh, gezond blijven. Gezond blijven. Nou, en, ja. uh, de, ja, de, de, de, de hulpverlening hulp. he, eigenlijk met name. We gaan het met Koen Wiegman hebben over reanimatie. En dat heeft alles te maken met uh, de wedstrijd... Uh, RKC Waalwijk en Ajax. Daar kreeg... Uh, Keeper Faas en die kreeg een, een, een. Nou, die ging knock-out naar een kopschop, hè, was je, Heb je meegekregen, Koen? Uh, ja, uh, ja, hei, Koen hei, goedemiddag. Hei, ja, Goedemiddag. Uh, ja, en hij ging knock-out in ieder geval. En uh, de... Uh, hoe heet dat? Nou ja, en de, hij, hij was bewusteloos. Maar voordat we daarover verder gaan praten, moet ik je natuurlijk even voorstellen, Koen. Ik moet me natuurlijk aan de radioregels houden. Want uh, Koen Wiegman, wie is hij? Wat doet hij? Uh, ja, ik ben dus uh, strandwacht bij de Rensbrigade, maar dan zeg maar bij de buren, hè? dus bij Rensbrigade Bloemendaal. Ja. Maar ik ben al een tijd uh, toerist in Zandvoort, ik heb een strandhuisje oh. en inmiddels woon ik ook in Zandvoort. Zo, hij wel. Wat ja. leuk. Um, maar je, je bent uh, naast strandwacht bij onze vrienden van de Rijksbrigade Bloemendaal, uh, is het ook je business? Ja, het is ook mijn vak, uh, ja. inderdaad, daar verdien ik mijn inkomen mee. Ik ben instructeur Eerste Hulp. Ja, ja. Ja, ja. En je geeft zelfs les aan politiemensen. Ja, leuk om te doen. En daar heet het dan Eerste Hulp door Politie. Maar uiteindelijk is dat ja, in de basis natuurlijk helemaal hetzelfde. Um, politie verricht heel veel Eerste Hulp. En um, ja, die bijscholing daar was wel behoefte aan. Ja. Dus veel les geeft bij de politie. En als het goed is, dan uh, gaat het ook weer uh, van start uh, in het voorjaar. Ja, ja. Dus koen jij met eigenlijk een van de weinige mensen die de politie de les mag lezen? Ja, dat is altijd lastig hè. Dus, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Dat is altijd lastig. Dus ik zeg ook tegen al mijn cursisten, maar met name tegen die dienders... ik ga niet vertellen hoe jij je werk moet doen. Nee, nee, nee, precies. En, en um, ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende instructeurs... die op een eigen manier uh, lesgeven... Maar mijn aanpak is wel van, uh, dat past mij niet. Ik ben niet jouw leidinggevende. Ik ken die situatie niet. Elke situatie is anders. Ja. Dus ik ga vertellen wat de deskundigen willen zien. Reanimeert re de politie veel bij jouw ja. weten? Ja, ja, ja, ja. ja. oké. Okay. En hoeveel? Ja, dat is wel een interessante. Um, nou, ongeveer. Het is misschien een beetje aan de ruime kant. De helft van de uh, sirenes van, van politieauto's uh, die je hoort... Die zijn onderweg naar een klus waarbij ze eerst hulp moeten verlenen. Oké, okay. oh, zoveel. Zo. Okay. Um, nou, dan maar even terug naar die, uh, naar die uh, wedstrijd op 30 september was dat. Die uh, uh, keeper Farsen gingen dus onderuit. Hij ging knock-out. Um, nou, en dat was natuurlijk vette paniek, hè? Uh, uh, heb jij er wat van meegekregen verder? Of heb je de, in de berichtgeving of beelden gezien? Uh, ja, ik, ik verbaas me wel een beetje. En misschien ook even een disclaimer uh, vermelden: dat voetbal niet helemaal mijn sport is. Nee. Dus dat uh, bepaalt dan ook, uh, ook je beeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Is het leuker om naar zwemmen of naar, naar waterballen ja. te kijken, Formule 1 te kijken. Maar goed, het is. Uh, hij werd preventief. Dat, ik citeer de KNVB, hè. Hij, deze keeper werd preventief gereanimeerd. Kan dat, Koen? Ja, uh, bijzonder hè, bijzonder. En uh, ja, ik, ik ken dat ook een beetje uh, uit mijn eigen praktijk als strandwacht. En dat zijn uh, 150 kleine verenigingen met daarboven een koepel. Ja. En als die koepel wat zegt, dan verwacht je toch eigenlijk dat dat spoort. En dat dat overeenkomt met de geldende richtlijnen. En dat dat iets is wat autoriteit heeft en waar je op kan bouwen. Ja. Uh, oh. Dus, ja, wat wil je daarmee zeggen eigenlijk? Dus de KNVB roept wat en de clubs hebben dat maar uit te voeren. Ja, en uh, ja, als dat dan niet klopt, dan moet dat dus bijgesteld worden. Ja. Maar bestaat preventief reanimeren? Nee. Nee. Oké. Okay. Want... <laughs> nou ja, ik heb uh, ook wat uh, van die berichten gevolgd natuurlijk uh, op ja. tv. En ze zeiden echt van, uh, ja, we hebben ons aan het uh, protocol gehouden, zoals dat ja. uh, zo mooi ja, heet. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, er is dus ook een, een nieuwsbrief uit van de, degenen die daarover gaan. Um, om dit nog even te verhelderen, in de zin dat ja, preventief reanimeren... Hè, als je dat gaat doen, dan krijgt iemand geen uh, circulatiestilstand. Dat spoort echt niet, dat is echt onzin. Nee. Maar wie, uh, wie had die nieuwsbrief uit laten gaan? Ja, dus in Nederland is het zo geregeld dat die richtlijnen worden vastgesteld... Nou, heel simpel, uh, door de artsen die er uiteindelijk over gaan uh, in het ziekenhuis. Dus in dit geval zijn dat de cardiologen. Uh, via de Hartstichting, via de Nederlandse Reanimatieraad. En die stellen die richtlijnen vast. Ja. En dat is wat eigenlijk voor iedereen geldt. Ja, ja, precies. Dus dat de KNVB zegt van nou ja. We gaan preventief reanimeren. Sowieso dat ze die, die term hebben gelanceerd. Dat, uh, ja, dat, dat had De reanimatieraad had daar behoorlijke problemen mee. Hè? Nou ja, je ziet dus inderdaad heel veel publicaties, heel veel reacties. Want het krijgt toch heel veel media aandacht. Ja. Um, en, en vervolgens uh, uh, ja, is het ook op zich heel goed dat er veel aandacht voor is. En heel goed dat er over gesproken wordt. En als, als een leek dat hoort preventief reanimeren... dan doet dat ook verder niet zo heel veel uh, schade. Het belangrijkste is dat er begonnen wordt... en dat er ook gebeld wordt met de meldkamerambulance 112. En, ja. en die ga je vanzelf ook begeleiden. Ja. Oké, okay, we gaan even naar muziek uh, luisteren. En dan praten we eigenlijk even over... gaan we even de puntjes op de i zetten... van wanneer uh, bel je 112 en, en wanneer begin je met reanimeren...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 Dat had ik, dat had jij, dat hadden wij moeten zijn. Dat hadden wij moeten zijn, de Belg Maxime, samen met Emma Heesters, dus inderdaad hun nieuwe plaatje. Nou kregen wij van een, een, een luisteraar en kijker, moet ik zeggen, Benno. Ja. Het verhaal dat Koen niet helemaal zichtbaar was op onze webcam. Mooi. www.zfm-live.nl als je live mee wil kijken. Maar als het goed is, Koen... Ben je weer uh, grootse in Belten op dit moment en uh, is dat uh, ook weer uh, opgelost? Ja. En jij had net, uh, vlak voordat ik uh, de vorige plaat uh, instartte. had jij het over iets heel raars zingen bij een reanimatie? Ja, en uh, nou, Koen, dat weet jij ook. Hè. Het is, uh, sinds jaar en dag wordt er, uh, wordt er geroepen: Staying Alive. Ja. Van de ja, Bee uh, uh, uh, uh. die Rob straks gaat draaien natuurlijk... want ja. dat kunnen wij niet laten. Maar ja. um, dat is dan, was een dingetje onder de instructeurs van de reanimatie... die zeiden dan van, uh, nou ja, daar moet je aan denken of zingen. Ja. Maar uh, dat gaan we niet doen, hè? We gaan niet zingen in het is een levensbedreigende situatie. Het uh, is denk ik ook wel een beetje de kunst van het lesgeven. Hè? Dat je het aan laat sluiten op de deelnemers. Oh, okay. en, en we gaan eigenlijk uit van blended learning. Hè? Dus veel e-learning. Uh, vaak ook een boekje. En dan natuurlijk ook praktijk. Ja. Dus het moet een beetje aansluiten op de deelnemers. En eigenlijk um, willen we de mensen jaarlijks zien. Nou ja, als je dan voor de zevende keer... het zevende jaar weer een vervolgles geeft... Dan kan het best zijn dat er reden is om daar toch wat variatie in aan te brengen. Bijvoorbeeld noemen we een ambulance race. Nou, die poppen zijn voorzien van elektronica. en op een scherm kan je dan zien hoe er gereanimeerd wordt. Dus dan brengen we daar wat competitie in aan. Ja, dat, dat is hier, wel leuk. Ja, bij Brandweer Zand wordt lesgegeven. En toen kwam ik s'avonds thuis en toen stond dat op Facebook. Oké. Okay. Dat ze hadden 99% score gehaald. Hé, hey, dat is goed jongens. En dat ja. waren dus ook twee teams van brandwachten. die dus allebei aan de slag gingen. En ja, dat zijn nou ook gewoon. Competitieve mannen. Ja. En uh, die willen daar gewoon een mooie score neerzetten. Ja. Ja. Dus dan ga je daar een wedstrijdelement in brengen. Wat natuurlijk helemaal los staat van de realiteit. Ja. En het kan ook zijn dat het een keer nuttig is. Om, om daar wat lichts in te brengen. Uh, als het met het ritme niet lukt. Ritme is persoonlijk. Er zijn mensen die hebben gewoon geen ritme. Geen ritmegevoel. ...dan kan het helpen om bijvoorbeeld een keer... ...stingen live op te zetten. Hmm. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een middel... ...waar je gepast mee omgaat. Want ja, de eigenlijke reanimatie is natuurlijk... ...best een hele ja, uh, serieuze zaak. Ja, en heel heftig. Uh, Rob die, uh, was als uh, reporter... ...vanochtend op de boulevard... ...Paulo uh, Paulusloot. Paulo Sloot, dankjewel. Ja. En, uh, nou ja, en die, uh, die vindt, vindt het toch heel moeilijk... ...om dat moet, te moeten aanzien. En, ja. en die zijn nog wel van de radio. En... Uh, dus het is gewoon heel heftig. En, uh, maar um, laten we het even in grote lijnen met elkaar doornemen. Iemand stort, uh, zonder een woord te zeggen, stort in één keer in elkaar. Die ja. gaat tegen de grond. Ja. Wat moet iemand doen? Nou, uh, om te beginnen, begin je altijd gewoon met aanspreken. Gaat het? Ja. Dus dat is altijd het begin. En dat mag best wel vrij uh, duidelijk, vrij hard. Ja. En daarnaast? Even contact maken. Iemand het zou ook nog doof kunnen zijn, dus eventjes bij de schouders, even contact maken. Gaat het? En er zijn er twee uitkomsten. Ja, het gaat. <laughs> ja, dat ja, ja, al, ja, ja. Ik was even, nou, uh, gevallen, even, uh, even ja. oud. Een flauwte gebeurt ja. me wel vaker. Ja. Uh, en, en de andere uitkomst, het gaat niet. Nee. Ja. dat betekent je krijgt geen reactie. Ja. En uh, ook daar zijn richtlijnen, de Nederlandse Reanimatieraad... en dat is best wel een hele uh, krachtige club. Dus uh, hun richtlijnen gelden ook voor de Ambulancedienst... en voor de Meldkamer Ambulance. Dus die richtlijn zegt, bewusteloos bel 1 en 2. Precies. En die uh, kijken niet, niet raar op. Die zeggen niet van, hoezo bel jongens? ons? Ja. Hey, die uh, handelen ook conform die richtlijn. En die vragen dan, uh, wat is de exacte locatie van het uh, noodgeval... En op die manier uh, wordt de hulpplanning gestart, waarbij de meldkamerambulance twee dingen doet: ze gaan jou begeleiden en instructie geven, en de uh, uitgiftecentralist gaat uh, zijn eenheden inzetten. Dus als je niet kan reanimeren, als ik je goed begrijp, dan krijg je door de telefoon gratis reanimatieles. Ja, dat is ook een leuke gratis. Dat klopt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké. Okay, um... Nou ja, en dan zitten we nog een beetje met die ademhaling, hè? Dat is daar. Uh, dat is een hele lastige. Ja, ja dat, dat is dat een is hele lastige. lastige, Ja, oké. Okay. Ja. Want, nou ja, um, bij de, bij dat incident met die voetballer ja. en bij andere incidenten is daar toch nog veel onduidelijkheid over. Oké. Okay. Want ja, in de voetballerij is een gevleugelde term... en dat is uh, ook niet uit te krijgen. Hij heeft zijn tong ingeslikt. Ja, mooi hè? Dat ja. is er ook niet uit te krijgen. Nee. Dat blijft je ook weer terug horen. Wat kan dat? Kan je je tong inslikken? Uh, nee. Het is dus in de zin dat je zeg maar, je tong uh, inslikt... en hem dan uh, verteert en uitpoept. <lacht> ja. Of dat je je tong dan uh, uitspuugt. Ja. Uh, nee. nee. Hij zit gewoon vast. Hij zit heel vast. Ja, ja, ja, ja. Maar wat kan er dan wel gebeurd zijn? Nou, die tong is ondertussen best wel een, een vrij groot orgaan. Het verschilt ook per persoon. Maar een groot deel zie je er niet van. En die tong bestaat uit spieren. Bijzonder is dat er nog twee losse botjes in zitten. Oh. Maar uiteindelijk bestaat die tong uit spieren. En dus als iemand bewusteloos raakt, verslappen die spieren. Ja, ja. Dus hij, hij zakt naar achteren. Um, dat kan. Als iemand op zijn rug ligt, dan kan die tong naar achteren zakken... en die kan daarmee de luchtweg volledig afsluiten. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, en wat moeten we dan doen? Die luchtweg openen. Oh, en dat is? Ja, daar is ook verwarring over. Want mensen hebben nog heel erg de neiging om de mond te openen. Ja. Hij... het is niet de bedoeling om de mond te openen. Het is de bedoeling om de luchtweg te openen. Ja. Oh. En dan, uh, ja, maar goed, wat moeten we dan doen om die luchtweg vrij te krijgen... Ja, dit is een hand op het voorhoofd en twee vingers onder de kin. En dan het hoofd wat achterover trekken en die kin wat liften. De chin lift, de kin lift. En als je die kin lift, als je die kaak optilt, dan trek je daarmee ook die tong uit die keelho keelholte omhoog. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou ja, ik zie het helemaal voor me. Hand op voorhoofd, twee vingers achter de kin en uh, hoofd achterover. En dan... Uh, Hopelijk gaat slachtoffer dan weer ademhalen en Want dan, uh, dan ben je gewoon klaar. Ja, nou in ieder geval weet je dat er dan lucht in en uit kan. Ja. En dan is de volgende vraag natuurlijk. Gaat er ook lucht in en uit? Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. en hoe, hoe controleren we dat dan? Kijken, voelen en luisteren. Oké. Okay. Door? Door? Door zeg maar uh, je hoofd, je wang vlak boven die mondneus te houden. Ja. Dus dan kan je lucht voelen. Door vervol vervolgens te kijken naar... De borst of die op en neer gaat. En te luisteren of je normale, bijna stille ademhaling hoort. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Dus wat, wat er in de voetballerij veel gebeurt... niet in die, die mod beginnen te roeren. Want dat, dat las ik ook ergens. Dat dat nee. heel erg veel gebeurt. Ja, uh, maar op zich heeft dat ook wel een basis in het verleden. Uh, dus in 30 jaar tijd is er veel veranderd. Hmm. En destijds mochten we bijvoorbeeld ook de AID nog niet gebruiken. Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dus uh, daar heeft de hartstichting ook heel veel uh, aan gedaan. En uh, ja, die cardiologen die doen onderzoek. Of, of uh, een arts die cardioloog wil worden, doet onderzoek. Dus die moet dan promoveren van basisarts tot medisch specialist. Ja. En dan moet die onderzoek voor doen. En dat gebeurt dus in het ziekenhuis. Maar dat gebeurt dus ook... Op reanimaties, hoe die verlopen. En uit dat onderzoek blijkt dan dat de dingen toch beter kunnen, anders kunnen. En dan worden die richtlijnen weer bijgesteld. Oké. Okay. Hartstikke goed. Nou Koen, ik denk dat we hopen uh, duidelijkheid hebben. Uh, heb je het allemaal. Uh meegekregen Rob. Ja ja ja, maar ik heb wel een vraag. Koen, heb jij een uh, eigen website uh, waar mensen meer informatie nee, kunnen vinden? Nee, Dat is wel een goede vraag. Oh ja, maar, dat, is, dat is wel jammer. Ja. Facebookpagina doe je daar wat mee? Nee, ook, ook niet. <laughs> nou ja, ja met, wel... met de radio ja. doe je wel wat uh, ja, natuurlijk. Ja leuk. en Reanimatieraten, NRR daar vind je alle informatie. Daar vind je ook de posters en de handleidingen. En zelfs met daarachter de adviezen van de deskundigen... en het wetenschappelijk bewijs daar weer achter. Is dat gratis voor de mensen? Ja. NRR.nl? Oké, okay. oh, leuk. Nou uh, Koen, um, wij gaan zo naar het nieuws. We gaan dan eens muziek, uh, mogen we weer vaker inhuren? We hebben nog veel meer vragen. En natuurlijk ook op de website van uh, het Oranje Kruis en het Rode Kruis. Oh, oh, ja, de fathers ja. van de NRR, ja. is heel veel informatie te vinden. Goed, dankjewel uh, Koen. En, uh... Ja, we hadden Graag... het, het erover, hè, Benho? Ja, oh ja, dat Ja, ja, ja. ja daar komt niet hoor. Graag tot een andere keer Koen, ja. dat ik. Oh, ja, ja. Stay alive. Stay alive. Hier is de BG. Dankjewel.